Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een uit Culemborg die vorige week zelf mocht pleegden, hebben een verblijfsvergunning gekregen. Hun vader afkomstig uit Burundi maakte een eind aan zijn leven omdat hij bang was dat hij zou worden uitgezet. De kinderen, een jongen van 14 en een pleegdochter van 12, mogen nu definitief in Nederland blijven. Ze worden opgevangen door hun pleegmoeder. Hun biologische moeder was al eerder overleden in Burundi. Het CDA in de provincie Limburg heeft het vertrouwen opgezegd in de samenwerking met de PVV. Daarmee is de coalitie van CDA, VVD en PVV gevallen. Het CDA neemt het gedrag van de twee PVV-gedeputeerden bij het bezoek van de Turkse president Gül van deze week hoog op. De PVV-fractie schaadt de belangen van Limburg. Door staatshoofden te schofferen en door investeerders van de Floriade te beledigen, vindt het CDA. De twee hadden afhankelijk afgezegd voor een lunch met de president, mogelijk onder druk van partijleider Wilders. Mensen met een flexibel contract krijgen voortaan minder lang een ziektewetuitkering. En de uitkering kan ook lager worden. Met dat voorstel wil minister Kamp zieke werknemers meer prikkelen om weer aan het werk te gaan. Ook gaan werkgevers voortaan een hogere premie betalen als meer mensen met een tijdelijk, ziekte, met een tijdelijk dienstverband in de ziektewet komen. De afgelopen tijd is het aantal arbeidsongeschikte gedaald, maar onder flexibele werknemers juist gestegen. Premier Rutte vindt het heel wat anders dat hij een rol speelt in de Donald Duck dan dat hij op een poster staat van Dance Valley. Rutte figureert deze week in een verhaal in de Donald Duck en de premier vindt dat een enorme eer. De premier staat ook afgebeeld op een poster van het festival Dance Valley. Daar word ik direct gebruikt voor commerciële doeleinden. Dat kan niet, zegt de premier weer. Toenemende bewolking en buien. Morgen eerst in het noorden droog met soms wat zon. Daarna steeds meer bewolking en in het hele land buien. Het wordt een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De langste files in de Randstad op dit moment staan bij Amsterdam. Op de A10 ring west richting Zaanstad voor de Koentenol 4 kilometer. Ook op ring zuid richting Den Haag tussen Oud-Zuid en Amsterdam Business Park, 5 kilometer. Op de A13, Den Haag richting Rotterdam, staat 3 kilometer file bij Delft. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. En op de A15 de Europoort richting Rotterdam, 4 kilometer voor Knobent vaanplein. Ook op de A15, maar dan van Rotterdam naar Gorkum, staat bij Sliedrecht West 4 kilometer file. A20 hoek van Holland ...richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwe kerk aan de IJssel. 4 kilometer, door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A28, of sorry de a Utrecht richting Amersfoort, staat tussen Knop het Rijn Zwiet en Afrit en Dolder... ...een file van 6 kilometer. Er is een heel ernstig ongeluk gebeurd op de N57, Ouddorp, Rotterdam. De weg is in beide richtingen dicht tussen Port Zeelanden en Ouddorp. omleiding is vanuit Rotterdam via U07, vanuit Zeeland via...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 You're ...voor Nickelback en Lullaby, want in de vijfde week gaan ze omhoog van 24 naar plek nummer 16, alweer 15. Slaan we over in handen van Madonna, Nicky Mie en Mia Give Me All Your Loving. In de tiende week zakken ze vier plaatsen van 11 naar 15. En ook DJ Fresh en Rita Ora die doen het erg goed, want Hot Right Now stond vorige week nog op 22... ...maar in de vierde week gaan ze nu alweer omhoog naar 14. En ook voor deze tweede is alweer acht plaatsen winst in één week tijd. Hot Right Now. Crazy when I even started. L L L Ooh, it's so funny that you think you're winning, 'cause somebody told me.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 6.9 ZFN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 van 19 naar 18 in de tiende week: Katy Perry en Part of Me. Jason Mraz, I Won't Give Up staat 14 weken in de lijst, zak van 12 naar 17. Nickelback Lullaby staat nu 5 weken in de lijst, gaat van 24 omhoog naar 16. Mondona, Nicky Mie en Mia, Give Me All Your Loving staat 10 weken in de lijst, zak 4 plaatsen van 11 naar 15. DJ Fresh, Rita Hora en Hot Right Now staat 4 weken in de lijst, en gaat 8 plaatsen omhoog van 22 naar 14. Jesse G, gaat als een domino naar beneden in de 13e week, zak ze namelijk van 8 naar 13.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 God knows what is hiding in those weak and sunken lines Fiery thrones of muted angels ...op jouw en net alles tijdens de hitlijst van Europa, de Eurobreakdown. breakdown. hoorde nummer 9, People Help the People. CFM, Westkust, weerbericht. Ietsjes later dan je gewend bent, maar toch het weerbericht... ...want ook op deze vrijdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wel wat wolkenvelden. En vanmiddag kunnen die zelfs uitgroeien tot een enkele bui... ...met daarbij kans op hagel en onweer. Wind die wijdt uit Zuid tot Zuidwest is overwegend matig van kracht... ...en temperatuur zal stijgen naar een graad of 13 maximaal.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 Zaterdagavond vallen er dan weer buien met lokaal onweer. In de nacht naar zondag dan sterven de buien wel uit en klaart het geleidelijk wat verder op. De wind die waait dan uit zuid tot zuidwest. De temperatuur daalt maar een graad of 5. Zondag beginnen we dan weer geregeld met zonneschijn. Maar dan vallen weer buien met kans op onweer. En de wind die waait matig, aan vrij krachtig. Maar dat alles uit het zuidwesten. De temperatuur die zal stijgen na en maar een graadje of 12.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 ...Quintino en Sandra Silva...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 11 week zegt ze steeds verder weg. Vorige week nog op 3 deze week. Al terug te vinden op plek nummer 5. Call me, Jepson. Call me, maybe. baby. Is de snelste eigen van deze week. In handen van Emile Sunday Next to me. Vorige week namelijk nog 13 in. In haar 7e week is zij de nummer 4 van Europa.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 That's déjà vu I thought this can't be true vorige week gingen ze omhoog van 3 naar 2 en deze week blijven ze dus hangen op die tweede plek Train and Drive by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 Flowrider en Sia de nummer 1 van Europa. Ondertussen staan ze nu alweer 11 weken in de lijst. Dat doen ze dus al erg goed. Train, Drive, Wife vonden we terug op 2. En Chris Brown, Turn Up the Music, de nummer 3. Camille Sunday, Next To Me. En Carly, Jackson Comey, Maybe maakten de top 5 deze week weer compleet. Volgende week dan heb ik om 3 uur gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je klaarstaan. Ik hoop dat je dan ook gewoon je radio weer op CFM zet. En blijf luisteren, want zometeen die jongens van je weekend in... Ja, uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over.